Terug naar de natuur Terug naar de klei Terug naar de sloot Terug naar de wei Naar de oude boerenhoeve Naar de jonge boerenmeid Naar de roep van de pauw Naar het schaap en de geit Naar de oude naar de jonge boerenmeid, naar de roep van de pauw, naar het schaap en de geit, terug naar de bolle wind, terug naar de beukenheg, terug naar de rechte sloot, terug naar de rechte weg naar het oude boerenhuis naar de hond van de blaf naar de meid van de lippen naar de grond van de straf naar het oude boerenhuis naar de hond van de blaf naar de meid van de lippen naar de grond van Straf. terug naar de rug tegen de muur, terug naar de mensen die, die durven praten, terug naar bang zijn voor de toekomst, terug naar het verleden haten, naar de vertrouwde schoonheid, naar de koek en naar de jonge Malse weiden, naar de zucht van de lente, naar de vertrouwde schoonheid, naar de koek en de krenten, naar de jonge Malse weiden, naar de zucht van de lente. La Love